11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De VVD-fractie van Roermond houdt vertrouwen in wethouder en Eerste Kamerlid Jos van Rij. NRC Handelsblad meldde vandaag dat er hard bewijs is dat van Rij vertrouwelijke informatie lekte, maar van de VVD-fractie hoeft hij niet op te stappen. Volgens NRC zou van Rij deze week tijdelijk terugtreden. De VVD'er zou vertrouwelijke informatie over een sollicitatieprocedure hebben gelekt naar een burgemeesterskandidaat. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar corruptie tegen Van Rij... omdat hij zou hebben gesjoemeld bij bouwprojecten. Morgen vergadert het Roermondse college over de affaire. De meeste partijen willen pas daarna een standpunt innemen. De partij van de Spaanse premier Rajoy lijkt de verkiezingen in Galicië te gaan winnen. Uit exitpols blijkt dat de centrumrechtse partij de absolute meerderheid in de regio behoudt. Recentelijk was er veel kritiek op de bezuinigingsmaatregelen van de premier. De verkiezing werd daarom gezien als test voor het economische beleid van de regering. De opkomst in Galicië was met 42 procent erg laag. Ook in Baskeland werd gestemd. Naar verwachting verliest de regerende socialistische partij daar... van de nationalistische partij PNV. In Jordanië zijn elf terreurverdachten opgepakt... die aanslagen wilden plegen in Jordaanse winkelcentra... en op westerse diplomaten... Volgens de Jordaanse staatstelevisie wilde een cel van Al-Qaeda op die manier het land destabiliseren. De elf verdachten zouden sinds juni bezig zijn geweest met het voorbereiden van aanslagen in de hoofdstad Amman. De wapens en explosieven die ze hadden kwamen uit Syrië. Bij vliegtuigongelukken zijn in België en Duitsland in totaal vier mensen omgekomen. In België verongelukte ten zuiden van Brussel een ultralicht motorvliegtuigje. Het toestel stortte neer tijdens de landing. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Ook in voor verongelukten twee inzittenden van een klein vliegtuig. De 48-jarige piloot en zijn 53-jarige passagier... storten kort na het opstijgen in een weiland. Russische veiligheidstroepen hebben naar eigen zeggen... de afgelopen dagen 49 rebellen gedood in de noordelijke Caucasus. Dat zou zijn gebeurd bij verschillende acties. Onder meer in de Russische Deelrepubliek Dagestan. In de noordelijke Caucasus strijden moslimrebellen voor een islamitische staat. Het is al jaren onrustig. President Poetin is er een nieuw offensief begonnen... met het oog op de komende winterspelen in Sochi in 2014... en het EK voetbal in 2018. Hij wil voorkomen dat daarbij aanslagen worden gepleegd. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn zeker drie mensen gedood... bij een schietpartij. Vier mensen raakten gewond. De schutter opende het vuur in een schoonheidssalon bij een winkelcentrum... Volgens lokale media gaat het om de 45 jarige echtgenoot... van een van de medewerkers van de salon. Zij zou onlangs een gebiedsverbod tegen hem hebben aangevraagd. Mogelijk is de schutter het winkelcentrum ingevlucht. Agenten hebben daarom de omgeving afgesloten. Letselschade-specialist Drost gaat morgen namens een aantal cliënten... aangifte doen in verband met de salmonella-uitbraak... door zalm van visfabrikant Foppen... Hij vraagt het openbaar ministerie te bekijken in hoeverre Foppe zich schuldig heeft gemaakt aan het toebrengen van lichamelijk letsel. Zeker 950 mensen in Nederland zijn ziek geworden door besmette zalm van Foppe en drie mensen zijn eraan overleden. Meer dan 200 slachtoffers hebben zich gemeld bij Drost. Visfabrikant Foppe heeft inmiddels toegezegd dat mensen die ziek zijn geworden een vergoeding krijgen. In de Verenigde Staten is de uitvinder van de beenmergtransplantatie overleden. Het is Nobelprijswinnaar Edward Donald Thomas. Hij bedacht en verfijnde de methode in een tijd dat vele mensen dachten... dat transplantatie nooit verder zou komen dan de experimentele fase. Beenmergtransplantaties worden gebruikt om bloedziektes als leukemie te genezen. Door de vinding van Thomas is de kans op overleven, overleven voor sommige soorten kanker... gestegen van nihil tot bijna 90 procent... Sinds hij de methode voor het eerst uitvoerde... zijn er wereldwijd 1 miljoen beenmergtransplantaties geweest. Edward Donald Thomas is 92 jaar geworden. Een hotel in Havana meldt dat Fidel Castro daar onlangs op bezoek is geweest. Dat zou betekenen dat geruchten over de slechte gezondheid... van de Cubaanse oud-leider niet kloppen. Tijdens het bezoek zou de 86-jarige Castro een gast hebben weggebracht... en daarna hebben gepraat met hotelmedewerkers. Hij zou er goed uit hebben gezien. Een Spaanstalige krant in Miami meldde onlangs dat Castro een beroerte heeft gehad... en in kritieke toestand verkeert. Ook andere bronnen verspreiden het gerucht dat Castro stervende of al dood was. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk mist. Ook morgenochtend nog nevel en mist, maar geleidelijk aanbreekt de zon door. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt wel kouder. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit John Jansen van Gaan. Het vogelvoederkurfje heb ik nou vlak voor het raam bij mijn bureau gehangen... op nog geen anderhalve meter van waar ik altijd zit. En op die piepkleine afstand streek vanmorgen zowaar... een specht op de pinda's neer, een mannetje. Met zo'n vlammend rode onderbuik en een vuurrood petje op zijn achterhoofd kon hem bijna aanraken. Mijn dag was al goed. Goedenavond. Maar het oog neemt u mee naar actuele crisishaarden... als daar zijn Beirut en Roermond... De ongekroonde koning van Roermond, VVD-wethouder Jos van Rij... ligt onder vuur wegens lekken van informatie... naar een partijgenoot, burgemeesterskandidaat. En meteen wordt ook zijn verdenking... wegens belangenverstrengeling weer opgerakeld. Wij vragen een plaatselijke CDA-leider... en een Limburgse journalistieke speurneus... naar het naadje van deze kous. En in Beirut bracht de dood van een veiligheidschef... merkwaardig genoeg een grote... Rauwende menigte op de been. Of woedende menigte. Wat is daar in Libanon gaande? Sander van Horen vertelde het ons. Maar we hebben in dit oog ook aandacht voor de 18e eeuw... toen de Nederlandse zeevader Jacobus Roggeveen... bij toeval het fameuze Paaseiland ontdekte. Was hij net zo'n jonge gereformeerde rabauw als de meeste Hollandse ontdekkingsreizigers van toen? Ik vraag het Roelof van Gelder die zijn biografie schreef. Ten slotte de wonderenwereld van Star Trek met een wereldrecord. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 21 oktober. In Spanje vonden vandaag in Galicië en Baskenland regionale verkiezingen plaats... die van belang zijn voor de regering van premier Rajoy en dienst Partido Popular. Correspondent Jessica van Spenge in Madrid, wie won in Galicië? Ja, de Partido Popular werd daar weer de grootste partij. Uh, dat was al zo, dus er is op zich niet zo heel veel veranderd. Maar de hoop was natuurlijk dat die partij daar de grootste zou worden. De premier komt uit het gebied, uit Galicië. En hij hoopte door deze winst te kunnen aangeven dat hij nog steeds steun krijgt. Ook van de mensen uit zijn eigen gebied. En dat er dus vanuit het hele land kritiek is op zijn beleid. Allah, maar dat in ieder geval de Galiciërs nog achter hem blijven staan. En in Baskeland? Ja. In Baskeland werd de nationalistische PNV de grootste partij. Ja, dat zou nog wel een soort van hoofdpijndossier kunnen worden voor premier Rajoy. Het is uh, de tweede regio waar nu de nationalisten uh, weer uh, sterk zijn. En naast de Catalanen gaan ook de basken nu waarschijnlijk toch weer meer het pad op van de onafhankelijkheid. Ze zeggen ook dat ze dat samen met de Catalanen gaan doen. Ja, en dat wordt wel iets wat ook premier Rajoy in de gaten zal houden en waar hij niet zo blij mee is. Per saldo, wat betekenen deze uitslagen voor de positie van de regering van Spanje en de conservatieve premier Rajoy? Hij kan doorgaan met zijn plannen, zijn bezuinigingsplannen. Hij uh, ervaart dit nu als uh, steun voor zijn plannen... om in ieder geval aan de, de regels en de vraag van Europa te voldoen. Dat is dus verder niet veranderd. Hij heeft Galicië in ieder geval niet tegengekregen. En er is al die tijd gesuggereerd... tot de verkiezingen zou hij geen noodsteun aanvragen. Uh, er is lang gezegd, als de verkiezingen voorbij zijn... dan is de weg wat vrijer. En zeker als Galicië achter hem staat... Rajoy is een Galiciër die later van oudsher niet het achterste van hun tong zien. Dus dat doet hij nu ook niet. Dus het is afwachten. Dankjewel, Jessica van Spengen. Woede en verdriet in Beiroet bij de begrafenis... van het hoofd van de Libanese inlichtingendienst, Wissam al-Hassan. Ik cried. Cried. Uh, because Omdat hij een good man was. Natuurlijk, het the Syrian Bashar al-Assad. De Syrische president zou volgens deze man dus achter de bomaanslag op Al-Hassan zitten. De woede was daarom groter dan het verdriet... en de begrafenis in Beirut liep uit op rellen. Een CNN-verslaggever zag het leger en de politie massaal ingrijpen. Een ongelijke strijd. Ik I mean in honest they don't really have much of a chance certainly if police decide to clear them from this particular area they are smaller in number and now the in quite substantial force De brandweer bluste vanmorgen een brand in een boerderij in het Utrechtse Schalkwijk en deed een gruwelijke ontdekking vier lichamen het gaat om een man, een vrouw en twee kinderen. En de brandweer heeft direct eigenlijk ontdekt dat er sprake was van geweld, sporen van geweld. En vervolgens zijn wij als politie opgekomen en hebben heel groot uitgepakt om dit onderzoek te starten. Al snel werd duidelijk dat sprake is van een familiemoord. Het heeft er alles schijn van tegen dat het hier gaat om een vader, een moeder en twee kinderen. Waarbij de vader eerst de moeder en de kinderen om het leven heeft gebracht. En vervolgens dan zelf zichzelf heeft geslagen en waarschijnlijk ook de brand heeft gesticht. De buurt kende de familie niet goed omdat hij er net was komen wonen. Die mensen wonen pas een maand hier. En toevallig dat wij een keer rondliepen, dat we zeiden, hey, het is weer bewoond. Ze wilden een bed en breakfast uh, gaan uh, oprichten. En uh, ja, ze zagen het eigenlijk rooskleurig uit. Ook voor de inwoners van Raalte was het geen rustige zondagmorgen. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie ontplofte een gebouw. Enorme knal, recht op hun bed... Mijn zusje die sliep bij mij en die heeft wat dingen door de lucht zien vliegen... maar dat heb ik niet gezien, ik had mijn bril niet op. Ik ben nog je gekeken, ja, waar de, de buren zijn op vakantie. Ik denk, deze is die niet wat gebeuren zo. We de klappen en toen, ik zeg tegen mijn vrouw... ik zeg, volgens mij beweegt het blad aan de boom nog. De Amerikaanse politicus George McGovern is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij deed in 1972 namens de Democraten een gooi naar het presidentschap... maar verloor de verkiezingen kansloos van Richard Nixon... McGovern had toen gooit de moeite met dit verlies. Later bleek dat medewerkers van Nixon hadden ingebroken in het democratische hoofdkwartier om daar afluisterapparatuur te plaatsen. McGovern mijmerde daar wel eens over. Wat als het watergate schandaal voor de verkiezingen was uitgekomen? Dat Nixon. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En Marielle Hageman hier naast me heeft de kranten vanmorgen vroeg al uit. en er ook een samenvatting van geschreven. en die begint ze nu zelf voor te lezen. De VVD stevend regelrecht af op een imagoprobleem... nu verschillende bestuurders in het land in opspraak zijn geraakt, schrijft het AD. De krant vraagt zich af of de liberalen de interne gedragsregels... niet eens grondig moeten herzien. Partijprominenten houden het op incidenten. Maar de Tweede Kamerfractie van de VVD baalt stevig... van liberale bestuurders als de Limburgse wethouder Jos van Rij... die onderwerp is van een justitieel onderzoek naar corruptie... En oudgedeputeerde hooimakers die voor de rechter staat wegens fraude. Een Tweede Kamerlid dat anoniem wil blijven zegt in het AD. dat fractieleden intern van hun hart zeker geen moordkuil maken. als ze spreken over de omstreden bestuurders. Maar wij gaan niet over strengere regels. En hoe groter de partij, hoe groter de kans op rotte appels. De intensieve aanpak van een beruchte jeugdgroep in de wijk Eiland in Utrecht. heeft weinig effect. De Volkskrant heeft cijfers van de politie waaruit blijkt dat de 43 jongeren van Marokkaanse afkomst door de aanpak niet minder crimineel zijn geworden. En dat was wel de bedoeling toen de gemeente, politie, het openbaar ministerie en hulpverleners de handen ineens sloegen. Vorig jaar besloot Utrecht tot een proefproject. Ruim 40 Marokkaanse jongens werden uitgekozen. De kopstukken zouden hard worden aangepakt en de meelopers moesten naar school of aan het werk. De politie vindt toch dat vooruitgang is geboekt. Het aantal meldingen over de jongens is weliswaar toegenomen. Maar dat komt doordat de speciale overlasttelefoon goed werkt. Ook komen zaken tegen de jongeren vaker voor de rechter. Ze schrikken bovendien wanneer hun auto in beslag wordt genomen, zegt de projectleider. De Telegraaf verwacht dat Nederlandse diplomaten... het binnenkort druk gaan krijgen met Curaçao. Gezien de rabiate teksten van verkiezingswinnaar Wiels... is een keiharde aanvaring met Nederland te verwachten. Hij wil dat het eiland zo snel mogelijk onafhankelijk wordt. Maar Nederland en de anti-Nederlandse regering... moeten nog even met elkaar verder. In de krant ook reacties van Nederlanders die op Curaçao wonen. Ze zijn geschokt, verdoofd en rauwig. Een vastgoedondernemer zegt dat hij stil is geworden van de uitslag... Hij zag de afgelopen tijd al veel investeerders vertrekken... en hij verwacht dat veel Nederlanders zich de komende tijd gaan bedenken om er iets te kopen. Trouw vindt dat de Europese leiders moeten laten zien... dat de euro sterker uit deze crisis zal komen. De krant constateert dat de Europese regeringsleiders... niet van harte stappen hebben gezet... op weg naar een Europese bankenunie en een betere muntunie. De krant zag de leiders met lange tanden aan tafel zitten... alsof er iets vreselijks werd opgediend. Trouw meent dat ook zonder de crisis stappen gezet moeten worden... voor verdere monetaire en economische integratie. Wie destijds de euro omarmde wist dat het bouwwerk nog niet af was. De krant vindt dat te billiken. Want als je van tevoren precies zou uittekenen wat je nodig hebt... voor een interne markt zonder grenzen... zou je nooit consensus krijgen binnen Europa. De militaire vakbond AFNP maakt zich zorgen over defensiepersoneel in Kunduz... nu de training van Afghaanse onderofficieren is stilgelegd. De vakbond vreest dat de militairen zich gaan vervelen. Voorzitter van de Burg roept in Spits de politiek en legerleiding op dat voor te zijn, want anders kunnen ze beter naar huis. Verschillende politieke partijen vragen zich intussen ook af hoe het moet met de missie. Spits verwacht binnenkort een pittig debat daarover. De Partij van de Arbeid was altijd al tegen de missie. De SP hint er zelfs op dat onze jongens en meiden voor de kerst thuis zouden kunnen zijn. Maar dat duidt de vakbondsvoorzitter aan als politiek opportunisme. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. As we see it here, it hurts me so There's no need to lie, dear, it's a beer, so we both know. Little sister van Ben Lonclusol, Oomsol uit Frankrijk. De problemen waarin Jos van Rij, VVD-wethouder in Roermond... en senator in Den Haag, zich verstrikte werden vandaag nog groter. Volgens NRC Handelsblad nam justitie een telefoongesprek van van Rij op, waarin hij burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans, ook VVD, heeft ingelicht over vragen die de sollicitatiecommissie hem zou gaan stellen. Wat niet mag. Hans Goossen van Dagblad, de Limburger, volgt Van Rij al jaren. Goedenavond. Goedenavond. Is Van Rij nu inderdaad echt tegen de lamp gelopen? Wat zeggen jullie bronnen hierover? Nou ja, goed, eh, tegen de lamp gelopen, dat is, het blijft toch altijd afwachten... wat, wat dat justitieel onderzoek oplevert en, en ja, wat er overblijft van de verdenkingen. Eh, goed, de signalen zijn nu wel eh, eh, dusdanig dat je kunt zeggen... Nou, ja, goed. Ja, is... uh, er lijkt wel echt iets aan de hand te zijn, ja. Precies, signalen. Als er een bandje is met dat gesprek, dan is het, uh, zijn het geen signalen meer, maar hard bewijs. Nee, goed, maar ik, ik heb het bandje niet, niet, niet zelf niet gehoord, uiteraard. In, in, in, in die zin blijft het altijd moeilijk om precies te zeggen wat er is. Ja. ja, goed. Als je als je de getuigen uh, die het wel hebben gehoord, want het schijnt tijdens de getuigenverhoren is dat bandje afgedraaid, Aha. en daarin wordt dus wel gezegd ja. dat. Uh, dat het aan licht zou komen dat er inderdaad die vragen gedeeld zijn met, met overal. Ja. Is het al niet opmerkelijk dat van rij uh, werd, werd afgeluisterd? Waarom eigenlijk, denk je? Ja, de persverklaring van het Openbaar Ministerie van de afgelopen vrijdag... gaf aan dat er een onderzoek liep wegens een verdenking van ambtelijke corruptie. En daar zouden de telefoontaps, de afluister, de instructie toegegeven zijn. En uit die, bij die afluisteren van die bandjes... is nu ook dan dat gedoe rond die burgemeestersbenoeming naar voren gekomen. Het is, het is bijvangst. Ja, er wordt gezegd dat het bijvangst is. Ja. Ja. Waarom zou die offermans eigenlijk hebben geholpen als vriendendienst gewoon, of om er beter van te worden... of om misschien andere kandidaten uit te schakelen? Ja, goed, uh, Offermans is uh, voorzitter van de VVD Limburg. Uh, Offermans is ook degene die de, de coalitieonderhandelingen... in het uh, provinciehuis uh, laatst uh, mee, uh, meegeleid heeft. En Offermans was ook degene die van Rij toen als gedeputeerde naar voren schoof. Naar voren schoof. Ja, dat is toen misgelopen omdat het CDA zich verzette. Maar ja, toen gingen al geluiden van... Nou kijk, dan zul je dadelijk zien dat Offermans burgemeester in Remont werd. Ja, of dat, of dat inderdaad uh, een deal is geweest, of dat er zulke afspraken zijn gemaakt, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar, maar ja, goed, het, uh, het, is, het is iemand uit, uit, uit, uit, laat ik zeggen, uit het, het directe netwerk van Van Rij. Ja, maar, maar zo'n telefoongesprek uh, voeren, dat is op zich wel heel uh, onzorgvuldig. verras je dat van Van Rij dat hij zo on onzorgvuldig optreedt? Ja, aan de ene kant wel. Je zou zeggen van uh, zo'n doorgewinterde politicus uh, uh, zou gewoon moeten weten dat je dit soort telefoongesprekken niet, niet uh, open en bloot uh, voert. En aan de andere kant zegt dat misschien iets over de, de, de, de machtspositie uh, waar, waarin in, waar hij zit en misschien ook wel de... de, de ja, de mate waarin hij zich uh, mogelijk uh, onontastbaar voelt... of, of, of uh, ja, dat hij denkt dat hij dat ook kan maken. maken. Ja. Ja. Aan de telefoon nu Angélie uh, Waaien... Uh, fractievoorzitter van het CDA in Roermond. Goedenavond. Goedenavond. De vraag is natuurlijk wat nu? En het opmerkelijk is dat daar... Uh, ff, uh, ja, Tegenstrijdige over, berichten komen uit de VVD. Volgens de NRC zou uw VVD-collega André Peters van Rij... hebben gevraagd om tijdelijk terug te treden. Maar het Radio 1-journaal eh, meldt zo net... dat de VVD-fractie eh, vertrouwen heeft in van Rij. Weet u hoe het zit? Nee, ik weet niet hoe het zit. Ik weet alleen dat het een uiterst moeilijke kwestie is... en dat het ons op dit moment nog absoluut... aan feitelijke informatie ontbreekt... Wat vindt u dat er moet gebeuren? Eerst, eerst na de onderzoek? Nou, die feitelijke informatie die hopen wij uh, misschien morgen te krijgen. Allereerst zou die kunnen komen van meneer Van Rij zelf. Ja. Um, en vervolgens is er ook nog een, uh, een collegeoverleg uh, morgenochtend. En... Ja, wij verwachten toch dat wij na dat collegeoverleg... zij het van meneer Van Rij, zij het van het college... zij het van de burgemeester nadere informatie ontvangen. Feitelijke informatie. Ja, want u gaat er toch wel vanuit, neem ik aan... dat Van Rij in, in morgen in BMW uh, op, opening van zaken geeft? Um, ik ga op dit moment helemaal nergens van uit... totdat we echt die feitelijke informatie hebben ontvangen... Ik uh, mag uiteraard hopen dat er morgen inderdaad in uh, het college van BMW een en ander uh, nader geduid wordt. Ja, Hans Goossen, je, je, ik zei het al in de inleiding, je volgt uh, Van Rij al jaren. Hoe zou je hem in zijn functioneren omschrijven? Is hij uh, politicus, volksvertegenwoordiger, zakenman? En volgens mij is hij alles tegelijk. Ja. Eh, Jos Verrij is iemand die in, in Remond eh, een hele dominante positie heeft. En on ontegezeggelijk ook heel veel voor de stad. betekent even in de zin dat hij Remond op de kaart heeft gezet. Dat er enorm veel uh, grote projecten zijn gerealiseerd in Remond Die mogelijk zonder hem niet gerealiseerd zouden zijn. Maar hij doet dat wel op een heel typische eigen, eigen wijze. En, ja, daar, daar zijn wel degelijk ook vraagtekens bij te zetten. Die ja. hebben wij ook vorig jaar een publicatiereeks uh, uh, in, in de krant ook aan de orde gesteld. En die hebben ook geleid tot een onderzoek door sorry uh, Drager en frissen. Ja, en waar ging dat onderzoek ook weer over? Naar dat onderzoek ging met mijn name. Uh, uh, was een aanleiding van berichtgeving in onze krant. dat uh, Jos Verrijen. Uh, tamelijk nauwe banden. Of, of zeg maar erg nauwe banden onderhield. met een lokale projectontwikkelaar. die uh, heel veel grote projecten in Remond. Uh, kon realiseren. En uh, we, we hebben die contacten in beeld gebracht. Ja, hoe leeft hij eigenlijk? Is het een man van uh, persoonlijke luxe? Nou goed, ik, ik ben nooit uh, bij hem thuis geweest. Uh, zijn huis, dat zag je op de foto's die, die verschenen zijn. Uh, het, het is geen Rijtjeshuis. Hij, hij, hij is een man in, in bonus, dat zegt ook iedereen. Dat, dat wordt ook vaak als verdediging aangevoerd. Van, van, Jos Verrij heeft het niet nodig om, om, om, uh, om, om, om, om, om, om ook maar iets aan te nemen... want hij is rijk genoeg van zichzelf. Nou ja, ik, goed, ik zie zijn bankrekeningen niet... dus uh, daar kan ik zelf uh, moeilijk over oordelen. Maar, maar ja goed, het, het is niet... Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Hij, uh, nee, het is geen... Uh, geen uh, padsel. Uh, nee, maar ik denk ook niet dat hij een gemiddeld, uh, gemiddeld inkomen nee. heeft, laat ik het zo zeggen. Mevrouw Waaien, u zit nu twee jaar in de gemeenteraad. Uh, hoe heeft u in die periode Jos van Rij leren kennen? Ik heb uh, meneer van Rij leren kennen als een uh, zeer uh, doortastend uh, wethouder. Ja. Ja. Uw ervaringen zijn positief. Ja. Mijn ervaringen zijn uh, vooralsnog zeer positief uh, over de heer Van Rij. Ja, ja. Hij pakt, het is een doorpakker. Is deze kwestie nu schadelijk voor het imago van Roermond? Uiteraard. Dat uh, heb ik eerder in de krant ook al uh, laten weten. Dit soort kwesties zijn nooit goed voor Roermond. Dit soort kwesties zijn ook nooit goed ja. voor het imago van de politiek in zijn algemeenheid. Maar stel nu dat de feiten morgen duidelijk worden dat die feiten juist zijn van dat... Uh inlichten van een burgemeesterskandidaat. Vindt u op grond daarvan dat hij zou moeten terugtreden? Nou, u, u doet een vooronderstelling. Ik wil graag morgen eerst horen of het daadwerkelijk een feit is... voordat ik hier een uitspraak over doe. Oké. Okay. Uh, Hans Groossen, hoe reageren de inwoners van Roermond? Wat vinden jullie lezers bijvoorbeeld van de praktijken van Van Rij? Ja, goed, dat is uh, uh, altijd heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, uh, goed dat jullie erover schrijven, want dit kan toch niet. Uh, andere mensen zijn juist weer van, nou ja, goed, uh, wat hij doet is, uh, is, uh, is goed voor hun mond. En, en ja, dan interesseert het ons wel wat minder hoe hij dat dan doet. En dat zal misschien niet de schoonheidsprijs verdienen, maar het is wel goed voor de stad. Uh, ja, dat is een beetje het dubbele aan, aan de reacties wat je ziet. Ja, ik noemde het wordt ons niet een dank afgenomen, laat ik het ja. zo zeggen. Uh, ik noemde hem in de inleiding de ongekroonde koning van Roermond. Dat hoor je wel vaker. Is dat een gerechtvaardigd uh, epiteton voor hem? Ja, op zich wel. Uh, hij is de, de, de meest dominante uh, wethouder uh, in, in de stad. Uh, van ook nog de meest dominante uh, partij. Ja, goed. Uh, van Rijs -Willen is wet. Dat horen we wel vaker van mensen die we spreken. Ja. Wat, denk, wat denk jij dat er gaat gebeuren nu? Ja, goed. Ik... ik... Het blijft in die zin speculeren en, en, en koffiedik kijken. omdat uh, Zoals de VVD uh, ons heeft aangegeven, de lokale VVD, is het uh, waar hij zelf die nu aan zet is. En uh, uh, beraadt hij zichzelf op zijn positie. Ja goed, en, en ik kan niet in het hoofd van Jos van Rij kijken, maar ook, nee. ook mensen die wij gesproken hebben zeggen van dat er eigenlijk maar één optie is. En dat is in ieder geval uh, tijdelijk even, even terugtreden en, en, en uh, hangende het onderzoek uh, uh, pas op de plaats maken. Maar nogmaals, ja. het is uh, Jos van Rij zelf die, uh, die in eerste instantie dat besluit zal nemen. Ja, dat is toch het minste wat je kunt zeggen, mevrouw Waaier, dat die hangende het onderzoek zou moeten terugtreden. Want hij is nu erg aangeschoten wild. Nou, het is wat, zoals meneer Goosjes het zegt... het is uh, allereerst aan Jos van Rijs zelf om hier iets van te vinden... en dit uh, morgen in het college kenbaar te maken. En uh, ja, uh, het zijn uiteraard ernstige aantijgingen... en integriteit staat hoog in het vaandel uh, bij onze uh, CDA-fractie. Maar goed, juist de ernst van die situatie... die vereist ook van ons nu een, een wijs besluit. En, en, en Daarom zeg ik nu uh, daar ook... Uh, niet veel over in afwachting van uh, het nieuws van morgenvroeg. Dank Angeli Waaier, dank Hans Goossen. Tot zover Jos van Rij. Zazie hoorde u van met Turn Me On. En Zazie is een Nederlands dames-trio, afkomstig uit de theaterwereld. Dat u het weet. In Beirut namen duizenden boze mensen vanmiddag afscheid... van het vermoorde hoofd van de Libanese veiligheidsdienst Wissam al-Hassan. Correspondent Sander van Horen was erbij. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Het lijkt verbazingwekkend dat de dood van het hoofd van een veiligheidsdienst zo'n menigte op de been brengt. Ik bedoel, veiligheidsdiensten wekken in het algemeen geen uh, warme gevoelens op. Nee, maar geen enkele functie is hier uh, los van de politiek en deze dus ook niet. Uh, deze meneer was een, een, een Soeniet. En uh, dat betekent dat uh, op het moment dat hij met zo'n aanslag om het leven komt, dat je dus in elk geval die partijen. Erbij hebt. Maar het gaat natuurlijk altijd nog weer veel dieper. En uiteindelijk in Libanon komt het altijd weer terecht op de vraag: sta je achter Syrië of ben je er tegen? Nou ja, dus had je die hele coalitie die tegen Syrië is, had je vandaag op de been? Ja, nou, hij kwam om bij een bomaanslag. Maar wat, Of heerste nu in die menigte rouw of woede? Of, een, of zocht men een aanleiding om weer eens de straat op te gaan? Nee, het was uh, woede in de menigte. Uh, en, en, en toch ook wel heel veel bezorgdheid. Hoor. Bezorgdheid over het feit dat er toch weer na jarenlang zo'n aanslag gepleegd werd. Zo'n hele grote. En bezorgdheid dat we weer meer van dat soort aanslagen zullen zien. Maar dat andere element wat je noemt, dat was er zeker ook een, een element van uh, ja, politiek pragmatisme haast. En dat, dat vond ik eigenlijk nog wel het meest interessante vandaag. Kijk, die, die uh, oppositie. Want dat is het eigenlijk wat vandaag de straat op ging. De oppositie in die hadden gisteren opgeroepen om massaal naar deze uitvaart uh, toe te komen. En ja, massaal werd het gewoon niet. De, de, la, laten we eens optimistisch zijn: 20, misschien 30.000 mm -hmm. mensen. Dan heb je het gehad. Dat, dat noem ik nauwelijks een massale uh, uiting van woede. En dat, dat is toch wel uh, wat, wat die oppositie zich vandaag af zal vragen. Hoe kan het dat wij zo weinig woede weten te uh, mobiliseren? Ja, je legde het verband met uh, Syrië. Midden-Oosten is ingewikkeld voor ons. Wat heeft Syrië, de oorlog in Syrië te maken met deze ontwikkelingen? Ja, wat niet. Kijk, veel mensen hier in Libanon en veel mensen in Syrië... trouwens ook, die, die, die uh, leggen het heel simpel uit als je vraagt wat Syrië te maken heeft met Libanon. Libanon, dat is gewoon klein Syrië. Kijk, heel simpel. Syrië kwam een einde maken aan de burgeroorlog hier. Die duurde vijftien jaar lang... Alleen, ze bezetten daarna uh, Libanon. En nog altijd zie je dat die uh, uh, vervlechting van die twee landen er eigenlijk is. De inlichtingendiensten, die werken samen. delen van het leger, die werken samen. Je hebt hier heel veel politici die uh, werken samen met politici in Syrië. Dus die link, die is er eigenlijk altijd. Die twee landen, die zijn met elkaar vervlochten. En je hebt uh, groepen die uh, daarvoor zijn. Bijvoorbeeld de Shiitische Hezbollah-beweging hier in, uh, in Syrië. Dus groot Voorstander van de uh, Syrische regering. En je hebt oppositie daartegen. En dat is dus een vraagstuk wat Libanon verdeelt. En dat met, met zo'n moord als op deze in uh, inlichtingenman komt dat heel duidelijk naar voren. Ja, en, en roeren die pro-Syrische groeperingen zich in, uh, in Libanon danig? Op dit moment niet. En dat hoeven ze ook niet. Want zij zijn op uh, dit moment degene die de macht heeft. Hezbollah, samen met nog een andere Sjiitische uh, groepering... en wat christelijke bewegingen, die vormen de regering. Dat is het pro-Syrische kampen en die hebben op dit moment de macht democratisch gekozen... voor zover er een echte democratie is in, uh, in Libanon, maar daar kunnen we een heel ander gesprek aan wijden... maar democratisch gekozen, en dus hoeven ze op dit moment niet zoveel. Die oppositie die kan roepen wat ze willen, en dat doen ze dus ook, dat zag je vandaag... maar uiteindelijk blijft het de oppositie. Ja. Hoe groot is in Libanon het verzet tegen het Syrische regime... Dat is uh, groot, dat is ook wel uh, soms heel, heel bloedig eigenlijk. Tripoli is een, een stad die je dan meteen uh, altijd hoort... en daar is het ook vanavond onrustig geweest. Daar uh, wonen die partijen die elkaar in Syrië naar het leven staan... die wonen daar letterlijk in twee wijken naast elkaar... gescheiden door één straat. Dus daar, daar is het vaak over en weer is, is hommelers. Uh, maar het probleem wat ik eigenlijk ook vandaag weer... van veel mensen hoor die niet bij die demonstratie. Waren, is dat veel mensen de eigenlijk koud kan laten wat er in Syrië gebeurt. Natuurlijk zijn ze er wel bij betrokken... maar ze willen vooral niet dat het hier naar Libanon toekomt. Ja. Ze hebben 15 jaar burgeroorlog gehad. Ze hebben eh, aan het begin van deze eeuw jarenlang met bloedige aanslagen gehad. Zij zijn vooral doodsbang dat Libanon, wat weer een beetje begint op te krabbelen... dat dat weer wordt teruggeworpen. Zij willen niks van dit alles. Zij willen niet pro-Syrië, niet anti-Syrië. Ze willen gewoon leven. Ja, in, in de loop van de dag rukten de betogers op... naar het kantoor van uh, premier Mikati en, ja. en raakten slaags. W wat verwijten ze hem precies? Um, ze verwijten de regering dat ze uh, Syrië steunen, om te beginnen. Ze verwijten dat ze dit niet hebben kunnen voorkomen. Uh, en, en, en, en daarom gingen ze naar dat kantoor toe. Dat gingen ze trouwens niet zomaar. Wat je hier ziet, is, is, is een hele vervelende dynamiek eigenlijk. Uh, slecht gekozen uitspraken van mensen die het woord voerden tijdens die uitvaart. Opruiende uitspraken van een oud-premier, van een uh, belangrijke journalist... van een uh, geestelijke, die allemaal in feite zeiden... jongens, laat het er niet bij zitten, laten we opstomen... en laten we zorgen dat de regering aftreedt. Dat is niet handig, maar wie gaven daar aan gehoor? De, de aardigheid was, ik, ik was daar om een televisiereportage uh, te maken... ik was klaar, de uitvaartdienst was klaar... Mensen gingen naar huis, massaal naar huis. Dus ik liep mee. En op een gegeven moment werd er geschoten. We hoorden die mitrailleur uh, schoten en keken elkaar aan. Van, horen we dat goed? Is het vuurwerk? Het was vrij ver weg. Dus op dat moment lag het al niet meer voor de hand. Wat je nee. zag, is dat de mensen die achterbleven op dat plein... de, de ja. radrijers, de mensen die uit waren op zoiets die zijn vervolgens naar het kantoor van de premier geweest. Ah, ja. En je zag vervolgens ook schielijk dat de oppositieleiders zeiden... van mensen, laten we dit niet doen, laten we die straat verlaten... laten we het vooral niet gewelddadig laten worden. We horen telkens over grensincidenten tussen Syrië en Turkije. Libanon grenst ook aan Syrië. Komen zulke ja. incidenten daar ook veel voor? Ja, nog wel vaker dan aan de grens met uh, Turkije. Uh, dat heeft weer alles met dat groot Syrië en klein Syrië te maken. Uh, Syrië laat zich soms weinig gelegen liggen hier aan de grens. Dus projectielen komen hier neer. Soms uh, mensen die tot in Libanon achtervolgd worden schietend door het Syrische leger. Dus ja. Dat gebeurt. Maar ja, als je maar een flight hebt opgevangen... van wat ik net vertelde over hoe de regering op dit moment is in Libanon... dan zul je ook begrijpen dat zij zich daar niet tegen verzetten. Nee. Tot slot nog even, VN-bemiddelaar Brahimi was vandaag bij uh, Assad. Heb je de indruk ja. dat hij terrein wint? Nee, nee, nee, het is eigenlijk net zo uitzichtloos als uh, zijn voorganger Kofi Annan. Hij, hij probeert natuurlijk een oplossing te vinden. En uh, de, zijn tactiek nu lijkt te zijn... Laten we proberen een klein stapje te zetten. Laten we proberen tijdens het offerfeest, eind volgend week, volgend weekend. Laten we dan proberen die partijen een staakt het vuren te laten uh, uh, overeenkomen. Uh, voor een paar dagen om vertrouwen te wekken en te zien waar we dan uh, verder geraken. Dat lijkt hem al niet te gaan lukken. De Syrische oppositie die zegt we doen het alleen maar als we min of meer zwart op wit hebben. Dat de Syrische regering zich daaraan gaat houden. En die Syrische regering die heeft vandaag tegen meneer Brahimi gezegd. Wij zijn eigenlijk veel te bang dat die oppositie dit gaat gebruiken... om zich te hergroeperen en te herbewapenen. En daarmee hebben ze in feite gezegd... wij gaan ons er niet aan houden en dus de oppositie niet. En dus ze staakt het vuren. al is het maar een paar dagen. Eigenlijk uh, heeft het geen kans van slagen. Dank Sander van Horen over Libanon en Syrië. In a little cafe just the other side of the border She was just city that giving me looks That made my mouth water So I started walking her away She belonged to that man Jose And I knew, yes, I knew I should leave Then I heard her say You're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long So we started to dance in my arms She felt so inviting And I couldn't resist Just the one little kiss So exciting When I heard the guitar player say, Father knows Jose's on his way. Then I knew, yes, I knew I should run. But then I heard her say, Come a little bit closer, you're my kind of man. So big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone, and the night is so long. Cafe was empty. Then I heard Jose say, "Man, you know you're in trouble plenty." So I dropped my drink from my hand and from a window I ran. And as I rode away, I could hear her say to Jose. Oh <laughs> Ja, dat nummer kent u vast wel. Come a little bit closer, maar dan van Jay and the Americans. Het is een cover van Willie DeVille. En dan heb ik hier Naar het Paradijs. Mooie titel. Ondertitel Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland. En de schrijver is historicus Roelof van Gelder. Welkom. Ja, goedenavond. Je hoofdpersoon, uh, Jacob Roggeveen dus, vertrok op 1 augustus 1721 van Texel met drie schepen naar de Stille Oceaan. En hij bereikte Paaseiland, dat is dat beroemde eiland... met die metershoge beelden. Was dat ook zijn oorspronkelijke doel van die reis? Nee, in het geheel niet, want dat was een, het is meer een toevalstreffer geweest. Hij was op zoek naar een heel groot continent. Een, een, een werelddeel dat daar in de Stille Oceaan zou liggen... volgens allerlei theorieën. En dat was ook wel een serieuze theorie in die tijd... Alleen niemand had het ooit gezien en niemand was, of geen Europeaan was er ooit geweest. Ja. Hoe kwam men dan aan dat idee dan van het bestaan van Zuidland? Nou, er zijn verschillende theorieën geweest. Eén van de theorieën was dat als je naar de aarde kijkt... dan zie je aan de bovenkant, boven de evenaar, allemaal land. Noord, ja. overwegend Noord, land. Noord-Amerika, Noord, ja. Europa, Azië, ne? noem maar op. En aan de onderkant moet dus ook zoiets zijn. Ook zoveel land, anders zou die aarde omkieperen. Ja. En dat kon niet. Dus daar moest, moest los liggen. Het moest er zijn, ja. En hoe is Jacob Roggeveen in de ban geraakt van deze mythe? Nou, dat moet al heel vroeg begonnen zijn. Roggeveen het was een man die in Zeeland geboren is, in Middelburg. En zijn vader was cartograaf. Eh... Uh. En die had al dat plan om dat Zuidland, zoals dat heette... dat onbekende Zuidland, te gaan ontdekken. Die vader heeft daar een uitgebreid plan voor gemaakt. Geld proberen te werven, maar dat lukte niet. En die vader ging ook nog dood, dus niks zoeken naar Zuidland. Maar op zijn sterfbed heeft die vader aan zijn drie zonen gevraagd... jongens, eh, pa gaat dood... Vergeet dit plan niet. Jullie moeten dat uitvoeren. En veertig jaar later heeft de jongste zoon, Jacob, over wie mijn boek gaat, dat plan ook uitgevoerd. een verhaal. Wat was die Roggeveen voor een man? Van de meeste ontdekkingsreizigers uit die tijd weten we dat het kerels waren in de kracht van hun leven. Vaak onbehouden hufters, zoals Cornelis de Houtman, en streng gereformeerd. Uh, wat was Roggeveen voor een man? Nou, Past die... die in dat beeld? Nee, in het geheel niet. Uh, hij was geen zeeman, hij was uh, jurist, um, notaris, advocaat en een zeer belezen man. Die een intellectueel. Op, een intellectueel op zee, zou je kunnen zeggen. Hij had ook gediend in Batavia als jurist, was weer teruggekomen. En op zijn oude dag, hij, man, die man was al 62, heeft hij dit plan van zijn vader samen met zijn broer weer ja, nieuw leven ingeblazen, ja. zou je kunnen zeggen. En toen is, is, is hij actief uh, het gaan voorbereiden. 62, voor ja. die tijd haast uh, aan dat, de rand van het graf, zou je zeggen? Ne, ja, ja, dat kan je Want men, ja. men werd toen niet oud in het ja. algemeen. Veel minder oud dan niet. Hij gold in ieder geval ja. bejaard. Ja, ja, ja, ja. maar ja. dit moet een zeer krachtig heerschap zijn geweest... die ook uh, niet onbemiddeld was... dus die die had en dronk goed en had best een goed huis ja, en ja. zo. Hè. Dus, uh, dat maar zat... waarom duurde het tot zijn 62e voordat hij op expeditie ging om Zuidland te vinden? Nou, dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Er zijn allerlei omstandigheden die pers van persoonlijke aard. Uh, ik zal ze niet allemaal noemen, want dat is, duurt te lang. Uh, die belofte aan die vader. Ik denk dat dat een rol ja, heeft ja. gespeeld. Dat hebben we gehad. Dan was er ook. Hij is een paar keer behoorlijk beledigd, geschoffeerd. Hij is verbannen uit Middelburg. Dat zat hem niet lekker. Hij is door de VOC ook op een bepaalde manier niet aardig behandeld. En ze hebben hem van een incompetentie beticht. Ik denk dat hij heeft willen laten zien, ik kan dat toch. kunnen jullie wel ja, ja. denken... maar, maar ik, ik zal, ik zal jullie even eens een popje zien. laten ruiken. Zo is het. Ja. Hij ja. komt dus bij toeval eigenlijk op dat Paaseiland. Hoe verloopt daar de ontmoeting met de inboerlingen, zijn eerste ontmoeting? Nou, ze landen daar met zes sloepen waarin 134 man zitten. Waaronder soldaten en allemaal hebben ze geweren. Ze stellen zich op in rotten van drie en hebben de Oekazen gekregen, niet vuren, vriendelijk zijn. Dat zijn aardige mensen, we kennen ze niet, maar vreedzaam benaderen. Dat lijkt ook goed te gaan tot er een, die, een paar van die paaseilanders... Op die, bij die matrozen komen en aan die kleren en aan die geweren beginnen te, te vrunken. En in die verwarring... Onbedoeld gaat er ja. een schot af en iemand roept er is, er is iets aan de hand. Er wordt meer geschoten en verdorie, er worden paaseilanders doodgeschoten. Ja. Tot grote woede van Roggeveen. Ja. En wat verbazingwekkend is in uw boek is dat de paaseilanders na die schietpartij toch uh, vredelievend ja. zijn gebleven. Ja, ja, ze vluchten eerst het land in maar komen dan terug en bieden allerlei uh, voedsel aan. Bananen, suikerriet, uh, allerlei knollen, kippen ook. Ja. Ja. Nou ja, hij was dus op dat Paaseiland. Maar dat was niet de bedoeling. Is nee. hij daarna nog verder gaan zoeken ja, want naar Zuidland? Ja, dit Paaseiland, dat was uh, toevallig. Daarna gingen ze verder westwaarts. hij heeft dat ook niet veroverd voor uh, de droom. Nee, Hollanders. nee, nee. Hij heeft wel gedacht. Als ik. Straks dat het Zuidland vindt, dan is dit een mooie verversingsplaats. Ja, ja. En dan kunnen we daar. Het kan een aardsparadijs worden, als we dat een beetje goed beplanten. Oh, ja. En, en, en dan, dan kunnen we daar forageren en zo. Nou, maar, ja. dat... hij voer verder op zoek naar dat Zuidland. Niet gevonden, doorvaren, steeds niet, niks, niks te zien. Eén schip gaat verloren voedsel bederft, water raakt op... en het wordt één dramatische lange tocht westwaarts. Vreselijk. Ja. Echt gruwelijk. Ja. De helft van de bemanning komt om. En dat was, een, ja, het was eigenlijk een tocht, een overlevingstocht. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja, ja, ja. En bleef hij ondertussen toch steeds geloven in het bestaan van Zuidland? Ja, dat denk ik wel. Maar hij had niet voldoende voedsel meer om verder te gaan zoeken. En... Als hij dat gedaan had, dan had hij het ook niet gevonden natuurlijk. Want het bestaat niet, nee. maar dat wist hij weer niet. Maar dan had hij toch, toch op een andere manier kunnen verlopen. Dan had hij beter kunnen ja. kijken hoe, hoe het daar zat met die eilanden. Uh, nou, nieuw hij het in, Zeeland, beter in kaart kunnen brengen. Precies, ja. ja. Werd zijn expeditie op het, op het thuisfront in Nederland als, uh, als mislukt beschouwd? Uh, ja, hij werd een beetje misprijzend uh, behandeld. Er, zijn, er is iemand een, een naar gedichtje over hem heeft geschreven. Maar er zijn, hij heeft zelf niks gepubliceerd overigens. Maar er zijn een paar opvarenden geweest. Die hebben die, die tocht heel goed beschreven. En uh, er zijn ook twee scheepsjournalen bewaard gebleven. Die zijn veel later uh, uitgegeven. Ja. Maar men vond dat toch wel interessant. Die paar van die reisverhalen zijn ook vertaald in het Frans en het Engels... en die hebben op hun beurt weer Engelse en Franse ontdekkingsreizigers aangezet... om ook te gaan zoeken. Ja, en maar die ontdekking van Paaseiland was natuurlijk op zich ook een bijzondere vondst. De, heeft hij daar nog erkenning voor gekregen? Nou, niet, niet direct, maar later wel. Want als je toen... wat je ook leest over Paaseiland, altijd wordt Roggenveen genoemd. Ja, maar, maar na, na, zijn, na zijn dood... Ja, lang na zijn dood. Ja. Ja. Wat vond hij zelf eigenlijk? Vond hij dat hij gefaald had in zijn zoeken naar Zuidland? Ik denk dat hij ja, het natuurlijk ontzettend jammer vond en ook wel kwaad was. Want er de, de, de, de waren dingen die niet zijn schuld waren. Het bleek dat hij toch te haastig de proviant had laten inslaan. De proviant ging rotten en stinken en, en bedor, raakte bedorven. Als dat niet zo was geweest, dan had hij langer door kunnen varen. Ja. Als hij één schip niet verloren had laten gaan, dan had hij ook langer kunnen doorvaren. En dan, ik denk dat hem dat erg dwars heeft gezeten. Nee, had langer kunnen doorvaren, maar niettemin zou die Zuidland niet ontdekt hebben, maar nee. wel hebben kunnen vaststellen dat er niet bestaat ja, ja, nou, Dat is pas 50 jaar later door de veel beroemdere James Cook, Captain Cook, vastgesteld. Ja. Nou, dat eigenlijk had Roggeveen dat ook kunnen doen, waren het niet, nou ja, et cetera. Ja, een dramatisch uh, verhaal. Ja, ja dank. Uh, het, heet, uh, het boek heet, ik zeg het nog één keer, duidelijk. Oelof van Gelder schreef naar het aardsparadijs... het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van uh, Paaseiland. Uh, dank je voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel.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 That's why I tell you, you'd better be home soon, stripping back the colds, the lies and deception, back to nothingness, like we You can't depend on it. And I know I'm right. For the first time in my life. Crowded House. Better be home soon. Space. A final frontier. Het is 5 voor 12. Live long and prosper. Ready to beam up, Jim. Mark Gijsels, wie horen we hier? Uh, nou, ik, als ik het goed heb gehoord, waren dat uh, Mr. Spock uit... Uh, Originele Star Trek serie ja. en uh, Captain Kirk. Mark Gijsels, woordvoerder van de Nederlandse Star Trek Vereniging The Flying Dutch. Uh, goedenavond. Dit weekend hebben Star Trek fans, ook wel Trekkies genoemd, in Londen maar liefst een wereldrecord verbroken. Wel welk record is verbroken? Nou, dat is het uh, record van de meest, uh, uh, meest aantal verklede Star Trek fans op een bij een bijeenkomst. Hoeveel dan? Uh, dat waren er 1083, als ik het goed heb uh, vernomen. Jeetje, in Londen. En u, had, ja. u hebt contact gehad met trekkies die in Londen zijn uh, geweest. Hebben ze met volle teugen genoten? Ja, dat zijn uh, van die hele grote bijeenkomsten. Die komen niet zo vaak voor hier in Europa. Dus toch zeker niet in die, in die getalen. En uh, ja, dat vonden ze natuurlijk prachtig om daar naartoe te gaan. En er waren ook heel veel uh, acteurs die op andere beurzen niet kwamen. En daar wel. Er was dus zelfs was, een... Ja. Fantastisch. Er was zelfs een Star Trek-humelijk, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Er zijn, uh, vrijdag is zijn er een, een Zweedse koppel. die is in, uh, in Klingon-stijl. dat is een volk uit uh, de Star Trek-wereld. Oh, ja. uh, zijn ze getrouwd, inderdaad. Hebt u zelf wel eens aan zo'n conventie deelgenomen? Uh, verkleed ook? Nou, ik heb zelf één keer verkleed deelgenomen. was meer ludiek dan wat anders. Eh. <laughs> uh, dat uh, gebeurt uh, regelmatig. Uh, wij geven als uh, Star Trek-vereniging in Nederland. Uh, geven wij ook uh, regelmatig conventies. Uh, vorige week nog. En er zijn er ook mensen die uh, verkleed uh, uh, langskomen. Ja. U was gewoon als uh, bemanningslid van de Starfleet. Een bemanningslid van Starfleet, inderdaad. Ja, en niet in Londen geweest, jammer. Maar dank voor het verslag over deze conventie in Londen. Dit was met het oog op morgen. Dank Mark Gijzels. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Jannen in de zak. En ik eindig met een gedicht uit de pas verschenen biografie van de bekendste dichter van het veelgeplaagde eiland Curaçao, Pierre Laufer. Een puinhoop in mijn hoofd. Veel zandkastelen heb ik al gebouwd. Gekeken hoe de zee ze sloopte en tot vervelens toe gepoogd om met mijn schip de wal te keren. Ik heb niet langer zin de last van liederen te dragen, maar de zweepslag van mijn geest dwingt me mijn dagen moeizaam door te komen op de scherven van mijn dromen. Ze met tranen te bevloeien om tenminste nog één plant één keer te laten bloeien. Grote Nacht, Freunde, het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette en een letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1.